je ja, leert ze aan om kosher denk erop je hebt misschien een opzet okay. we gaan verder nog een klein stukje nu is het bijzonder belangrijk nu is de quintessence van alles nieuw. hoe is de toepassing van wat wij leren in ons alledaagse leven Op, dat betekent bij elke opsteking naar een hooggeril, dat het moet op die manier plaatsvinden. En dan gaat hij ons nu dat vertellen. En 34, na de punt. En we hebben niet eens, jullie hebben niet eens de tijd om te, te eten hier, dus we hebben zeer, zeer strikte programma, maar jullie kunnen eten, drinken, wel eens wat je wil. En ik ga gewoon verder. Ja, het is aangenaam uh, weer zo'n geluid. Het is, doet me absoluut niets. Het is erg goed dat je eet. Eet, eten betekent ook de tikkun. Als je dat hier doet, ook in, in het bijzonder. 34. En wat eet daar? 35. Se en Noeg afgelopen jaren, toen de afgelopen die kol hemel werd geopend, en toen de afgelopen jaren hu achten en 30, hamohin, hakodmim. hil michadash, liknot, behinat, 9 en nefesh, anikra, ibur. Vacharkach, jenika, shuhu, sot or, de volgende pagina, pagina Zadi Wav 96, de recht, Hasolam, de rechterkolom, de eerste regel, Mio Lam. Bijzonder, bijzonder belangrijk, dat is de quintessent. Dus goed, nieuw, absolute concentratie, want dan zie je hoe dat werkt. De hele bedoeling is van ons. ...van de hele studie... ...om te weten hoe dat eeuwig functioneert... Ja, als wij weten dat het, ...hoe dat functioneert... ...dan is het alleen de kwestie van... ...mijn wil... ...en mijn hartstochtelijk verlangen... ...om aan te passen... ...mijzelf aan de eeuwige orde... ...het is altijd mijn weg... ...altijd mijn weg, ja of niet... ...altijd van iedereen... ...weg van iedereen... ...van iedereen van ons individuele weg, maar de veranderingen is individuele weg, maar de traptreden zijn permanent. Dus hier kan je niet zeggen, niemand kan zeggen dat, oh ik doe het op een andere manier, natuurlijk op jouw manier, maar, maar de traptreden die staan vast, de wetten van het heelal die staan vast. Onveranderlijk. Kijk nou goed. 34 volledige concentratie want dat is de het moment die moeten we be, goed beleven. We hij da en weet 35. Shemitam ze amova kan dat om die dat om, de, om die reden zoals het hier is gebracht. Noeg Kach, bahol, matrega hadasha zo so is het gebruikelijk, zo vindt het plaats in elke nieuwe traptreden. In elke nieuwe traptreden vind ik op die manier de orde van, de, van het geestelijke werk vindt op die manier plaats. 36. Die hol, ei, hol, ei, maat, shadam, sarichle, van telkens wanneer de mens dient, le cabel madriga chadasha, een nieuwe traptreden te ontvangen. Hoe mechujaf lawo, hij is verplicht, let op, om te komen, leest al kouta mochen, om te komen tot het uitstorten, uit laten gaan, van de, van de vorige morgen die hij had, dus, dat licht wat ik had, mogen dat ik had in mijzelf, wat ik opgebouwd had, die moet ik eerst uh, leeg, moet ik mijzelf leeg pompen van die oude mogen, van de, ja, duidelijk van de oude mogen die ik had in de vorige traptreden, in de voorafgaande traptreden, moet ik eerst leeg pompen uit mijzelf. Ole had heel en te beginnen want anders, hoe kan ik dan die gogma ontvangen? Die op de nieuwe, nieuwe, nieuwe treden? Die gogma, die op de nieuwe treden kan alleen maar komen als ik op de nieuwe treden. alles heeft opge heb opgebouwd. Duidelijk. Dan kan ik al volle vo volledige, volledige volgende treden eh, ontvangen. Let op. Dus hij dient het, de, de, de mogen... Hij is verplicht, let op, om de morgen van de vorige, eh, voor de vorige morgen uit te laten, uit te storten. Ola had hier, met en opnieuw te beginnen. Ligt nood om te met het, eh, beginnen met het verkrijgen van het aspect nevers. Eerst moet je nevers op de volgende trap treden verkrijgen welke neversheid Iboer welke neversheid de toestand van Iboer dat, dat, dat, dat de mens zich als embryo legt in de buik van de hogere betekent dat absoluut Awiyud geef ik absoluut prijs mijn Awiyud op de volgende trap treden en leg ik mij in de buik als het ware uh, van de hogere dat is the And de toestand Ibor. En daarmee verkrijg ik nevers van een hogere traptreden. We agarkaag 39 en vervolgens jenica. En vervolgens komt die tot een traptreed, tot een toestand, dat uh, jenica heet, dus het grootbrengen met melk, zoals het na de geestelijke geboorte van die, traptraden, van die nieuwe traptraden. dat is, het licht roer, we wat betekent we enzovoort, wat betekent en De volgende is, de toestand van mochen, ja, mogen, uh, van eerst nechama van die. Kmo, shiloga yitah let op, kmo, shiloga yitah loshuma Meolam, uh, alsof, let op, alsof hij absoluut geen traptreden, nooit een traptreden heeft ge gehad. Dus nu moet je opnieuw beginnen, alsof die, wanneer de mensen nieuwe traptreden wil beklimmen, dan moet je doen, en dat is van beginnen als, net als nevers, alsof die weer geboren moet worden, alsof die nog, uh, alsof die nooit, een traptreden heeft beklommen. Dat is zo'n toestand. Kijk nou wat het geestelijke werk is. En zo gaat het door. Ik had een jaar al leren de Kabbalah. Zij beloven jou natuurlijk gigantische dingen. En dat gebeurt wel, maar die gigantische dingen betekenen niet dat jij dan elke dag steeds jezelf uh, meer en meer gaat voelen als king Absoluut niet, want elke dag ga je klimmen weer hoger. Al is het maar voor een millimeter hoger. Maar dan moet je weer komen, beginnen van het begin. Moet je weer gaan beginnen met embryo, leggen jezelf in een hogere trap treden als embryo binnen. En daar moet je natuurlijk de overgave voor hebben. En daarom, dat is ook een van de redenen dat een religieuze mens wil dat niet doen. Want een religieuze mens leert elke dag. En voelt zichzelf met de dag belangrijker. Weet je? Op de zijn rekening in de toekomstige wereld. Daar stel komen steeds nieuwe nieuwe verdiensten, etc. Maar terwijl, als je echt met het geestelijke bezighoudt. Met de ware realiteit. Dan moet je weer opnieuw beginnen. Alsof je niet... Niets, als je geen traptreden heb gehad. Dat is echt zo. De volgende dag, elke dag ervaar ik dat. Dan voel ik me net of net of ik niets heb gedaan. Weer opnieuw. En betekent dat jij net als een... Uh, een echt een boer, absolute boer in het geestelijke. Dan voel je jezelf net net, een, net of jij nooit, nooit iets hebt gedaan met het geestelijke. Weet je dat? ...op die manier, anders gaat het niet. Dat is... ...dat is, is verschrikkelijk... ...verschrikkelijk verschrikkel, studie. <laughs> ja, dan loop ik zo... ...dan loop ik, sta ik s ochtends op... ...dan denk je dat ik... ...moet ik weer beginnen. En dan moet je weer beginnen. Het is net ook weer of, of ik niets heb gedaan. Natuurlijk alles druppelt, druppelt, druppelt. Maar ik mag niet... ...we mogen niet rekenen... ...op wat we gedaan hadden gisteren. Wat gedaan is... Niets verdwijnt in het geestelijke. Het is eeuwig. Maar vandaag moet ik weer opnieuw beginnen. Dat is wat hij zegt. Dat de mens is verplicht om bij, nieuwe, bij het nieuwe verkrijgen van een nieuwe traptreden, beginnen weer van, van nul af aan. Dus beginnen van de ieboer. Ieboer jenica, mogen. En het is alsof hij niets, geen, geen traptreden heeft gehad. De Hasulam, de eerste regel, de volgende pagina, Zadi, en 96, de rechterkolom, de, rechter de eerste regel. En nou, dat horen we hier van de zogers zelf. Nou, dat de mens moet als een mens zo horen, dat dan je kan zeggen, nou, wat heb ik daaraan dan? Ik wil graag resultaten hebben, ja of niet? Resultaten hebben, dan betekent dat ik, net zoals in deze wereld, ik leer een beroep. Dan wil ik natuurlijk met een elke, dan wil ik dan natuurlijk resultaten. Dat ik dat beroep ga leren, dat, het, dat ik dat in handen krijg. En wat hebben we hier in de Kabbalah? Dan moet je weer opnieuw beginnen. Elke dag moet je weer opnieuw beginnen. En er is niets, weet niets, geweldigs dan dat. Want de, de ware realiteit, dat zijn de wetten van het heelal, Dat wij steeds moeten, wat? Elke dag vragen, verzoeken, steeds de hogere trap treden. Moet ik steeds verlangen naar een hogere trap treden. Moet ik ook gebed doen als het ware innerlijk. Verlangen naar een hogere trap treden. Verlangen betekent dat we beginnen weer van die boer. hier niet kwam omhoog in het De eerste regel. Na dit punt. We ze. meer. Uwaginka, bri, zil, we havee tayentwee hamre. Kibisch wil, she iyevsharle hamshich klum drie, me akodemet. Alken, a tatsar ichlif hinat ibur mihadash anikra ikra hamre. Kijk wat je ons vertelt. Kijk, als je dat doorkrijgt, als je veel daaraan gaat zitten, begrepen wat het is, heb je alles. Heb je het principe, hoe functioneert de ware realiteit? In plaats van de wishful thinking, en dan, heb je, dan zal je niet meer weten wat depressies zijn. Of wat, wat, uh, beide, aan beide kanten. Nog depressies. Nog manisch, niet depressief en nog manisch. Dan zal je weten hoe dat zit in elkaar. Dan, zie niet, dan, zal, dan zal je het bijvoorbeeld opklimmen op een bepaalde traptreden. Zelfs dat jij de gaya, het licht, chochma zal ontvangen. Maar dan zal je niet doorgaan met die chochma, want dan kan je niets ermee. Kijk, als ik alles opgebouwd heb op één traptreden. Wat ga ik verder dan? Blijf ik, ik dan in deze traptreden zitten? Ook dat kan niet. Omdat het oormakief, die wil mij binnenkomen. ik zeg, nee, ik wil niet meer. Ik zit nu lekker vol. Ik zit nu vol op die traptreden. Ik kan niet, ik wil niet meer. Ik vind, genieten, genieten op die traptreden. Dat kan ook niet. Waarom? Ik heb nog niet alles binnen, binnen laten komen. Er zit nog een stukje van oormakief. Ja, die moet nog... Dat nog, moet nog binnenkomen. En als ik niet doe, als ik dat zelf niet eh, zorg daarvoor dat ik zelf vooruit ga, dan gaat die Pushen mijzelf dat oormakief. Die oormakief wil binnenkomen, mijn, mijn aura in mij. En dan gaat die mij zorgen daarvoor dat ik toch wel noodgedwongen, met de klappen van de zweep, zal ik het wel doen. Waarom moet ik het doen? Ik ga vooruit, voor de klappen van de zweep. Ik ga voor de klappen van de zweep. Ik ga zelf dat doen. Dan ervaar ik die klappen van de zweep niet. Of een zachte klapjes of zo. Maar iets anders. En dat is erg bijzonder. En daarom, moeten we, daarom bij, elke, bij het bereiken van elke traptreden moeten we het weer leegmaken. Je hebt al bereikt. Je hebt al geen kassier. Dat is net als iemand bijvoorbeeld geld verdient. Hij verdient hij verdient, verdient geld. Doet erin toe. Duizend euro. Of die verdiend verzamelt. Of ver, ver, ver, vergaard te zeggen. En dan het gelicht, gelicht, geld ligt bij hem ergens eh, thuis. Onder een, uh, een tafellaken of zo. Ver, verstop En goed, dan ga, wat ga je doen? Het is lekker. Hij weet het. Hij kan het altijd aan, dat, aanraken. Hij kan het zien. Ziet, ziet dat het, dat het na, na, nabij is. Dat het altijd bij hem is. En dan zegt hij, nee, hij gaat het geld, neem je dat, dat in de, leg je dat op de bankrekening. Dan heb je het gevoel dat hij weer niets heeft. Weer niets heeft. Oké, okay, dat staat ergens op de bank, maar het is net weer het gevoel dat hij weer ook honger heeft. Dan gaat hij verder weer geld verdienen. Want als het geld ligt bij hem, in, ja, in zijn, ook in zijn portemonnee bijvoorbeeld, so. dan voelt hij zich geweldig. Heb je het niet meer nodig of zo? So? Maar als het niet weg is. Uit het oog, dan wil je dan ook zeggen. Ik wil nog veel meer nog geld hebben. Dat was een voorbeeld. En zo so is het in het geestelijke. Dan moet je dan eerst leegpompen pompen en dan beginnen we weer opnieuw. Dat is, is wat hij ons vertelt. Eén, na de punt. We zijn zomaar. En dat is wat hij zegt. De zoger zegt. En. De zonger zegt, bij monden van die letter jude. Hoe begin kach bri en daarom mijn zoon. En eigenlijk geweldig hoe dat, dat die jude, dat, le, dat licht hoogmaat is, die, die zegt tegen die ziel zegt die dat bri, mijn zoon. Want in dit geval is dat de, de, de ziel van Rabbi Ravaminon Asaba die nu gaat naar beneden ja, afdalen, die daalt af om te, uh, te leren of ingebed te worden, be bevatting bij te brengen bij die twee reizigers, is dan natuurlijk de, een lagere, een toevoeging aan de ziel van de, een toegevoegde toestand van die Rava menuna Saba en niet de Rava menuna Saba zelf. Rava menuna Saba zelf duidelijk is. Op zijn eigen plaats, van zijn eigen bevattingen. Maar de toevoegende, toe, toevoegende toestand, dus de missie die hij uitvoert, dat is een andere toestand. En daarom de jood zegt tegen hem, uh, spreekt hem aan als Brie, mijn zoon. Uh, ziel, ga, zegt hij tegen hem. We hebben hamre en wordt de drijver van de ijzel Begeleider van de ijzels. Twee. Dus ga in de toestand, kom in de toestand van Iboer. Begin weer opnieuw met die traptreden. Die jij nu moet opbouwen. Omwille van die hulp. Waar, ja, die jij moet verlengen aan die twee reizigers. Want dan kan ik mij inbedden in jou. En dat kan je dan die bevatting geven aan die twee. Dus wordt word nu de eiseldrijver kiepjesveel, zei jev, Charles, zie ik kloem, mama, deka, kad, kademet, let op. omdat aangezien het onmogelijk is om maar iets, let op, om maar iets aan te trekken van de vorige trap drie, alkeen en daarom at Jij dient lepchenat ibor Michadas, Jij hebt het aspect ibor opnieuw nodig. Welke toestand van de ibor uh, heet taien hamre. Heet uh, de ijzeldrijver. Zijn we? Kijk, die rava Sabad was op het niveau van het licht jichida. Wat kan die daarmee doen? Ten aanzien van die twee reizigers. niets. ze hebben hoogma nodig. Ja? Hij kan niet. En dan het licht, Neshama kan nu, omdat hij afdalende is, de ziel van Rabbe Menullah dan kan Neshama in hem niet ingebed worden. Omdat geen afdalende ziel die komt hier, die moet Hasadim hebben. Dus dan zegt hij tegen hem, begin het opnieuw de traptreden, dus ibor jenika mochin, en dan kom ik bij jou, maar eerst begin met de ibor. Five. Weze shomer, Aksanta de trien we Gusod goosod, amochin zes de Ani anikra aksanta de abawi ima we can ikraim zeifen iud shin ki jude hi hochma we has shin hi bina let's use the last the last the the conclusion and the scene, the fun. the the hele, the the the of two 5. woord. Vijf. We zeggen, dat is wat hij zegt. achsanta de drieën, goede. De dat is het Aramees voor uh, erfenis. De erfenis van twee letters, herinner je, hij had het gezegd. Hij gaat het zo vertalen. De erfenis van twee hoge letters, zal ik je geven. Herinner je nog, zoiets? wat betekent dat? We enzovoort. en zo Vijf na de komma. Hoe zod? Amoehin de haia dat zijn de moehin van chaya. Zes. Anikra achsanta de abuima die heeten uh, erfenis van de abuima. De erfenis van de abuima. wehen nikraim en zo so heeten zij ook. Zeven Yud Shin. Dat that is ook een woord voor yes. iets Het bestaande uh, Yesh betekent er is zijn. Ki Yude, Hi Hochma. Kijk van dat Jesh. Kijk, want Yude dat is Hochma. We gaan Shin hi Bina en de Shin is Bina. Ja, in, in die, die letter Shin heb je ook die drie, drie, drie toestanden, drie koppen. Dan heb je dan Yud en drie, uh, en Shin, dat is dan een gochma in de bina. Punt. acht vadai Yoter, minon hamogin. De neshamaneiken zijn niet sterk hoe ze hen dat zei, acht wat hij haar schuwde dat zei zeker belangrijker zijn min onaamheden neshamah dan die voorafgaande dan die mochten van de neshamah en mijn toewijking is die vooraf die daarvoor waren, daarvoor voorafgaande die daarvoor waren, zijn niet sterk die Uitgingen, Punt, want, let op, want hij kwam, hij wilde zich inbedden, hij wilde eerst komen ähm, naar die twee. En daar waren, zij waren in de toestand van Neshama. Ja, zij hadden de toestand van de Neshama. Dus hij moest ook zichzelf aanpassen, ook hij moest, hij zichzelf aan zich, zichzelf, hij Hey, en zij moesten zichzelf ook ibor maken. En om, of, of, vanwege de overeenkomst en regenschappen. En ibor maken, die twee reizigers. Hoe konden ze ibor, ibor van zich maken? Door de mogen Nishamadi die zij hadden, het niveau van de nishama uit te storten. Hey, en dan gaat het weer, ibor, yenika moch en dan wordt het, dan wordt het dan, toestand, een nieuwe toestand wordt het, die weergegeven wordt door die twee letters yud en Shin. Yud is Chogma en Shin is Bina. Maar dan van het niveau Gaya. En dat zegt hij ook, dat die zijn, dat natuurlijk dat die Chochma en de Bina, die nu uh, die heten, die natuurlijk belangrijker zijn dan die mogen, alleen van de Nishama. Oftewel alleen van de Bina die uitgingen, uitgestoord werden. Negen. We hoe soot hakatuwe lehan gil ohawei yesh. Tien we otsro tehem amaleh. En dan citeer hij dan een vers uit Mishlei, uit de spreuken van de Salomo perk het. We uh, en dat is het geheim van wat geschreven staat in die Bijslee, in die spreuken. 8. Yesh, daar staat het ook zo geschreven in het Hebreeuws. Lehanhir, oh Havey Yesh, om te doen beërven zij, hen, hen die. Lief hebben, die Yesh. Leef hebben, Die lief liefhebben. Wie dus lief heeft En Jutsin betekent ook het woord voor Yes. Het bestaan. Dus Yes betekent dat de mens al in het nieuwe moment leeft. Dat is Yes. Er is. En dat is dan, zegt hij dan, in dat, dat geschrift, dat vers zegt. Om degene die Yesh liefhebben, om zij te doen erven, beërven. En dat is beërven, de, de erfenis van de Abujima. Kim, we ootrotehem en en hun schatkamers zal ik vullen. Shem zegt, en hun schatkamers zal ik vullen. Welke schatkamers hebben we? Welke schatkamers heeft een mens? Zijn kilim. Geen andere schatkamers helpen de mens. Niets helpt de mens. Alleen zijn eigen kilim. Niet een geloof in iemand anders die wel schatkamers had. Andere kilim. Die had wel een schat, schat van kilim. Dat helpt niet. Begrijp je? Iemand anders had wel het geweldige kilim, nu en ik ga zijn aanhanger worden. Wat gaat het met mij worden? Nog erger dan toen ik, toen ik begon. Iedereen begrijpt het? Dus aanhanger van iemand te zijn, van een religieuze leider, of een profeet, etc. Is alleen, je kan wel de methode eigen, jezelf eigen maken. Maar die schatkamer moet je zelf opbouwen in jezelf. Elke mens heeft die schatkamer. Alleen moet je die opbouwen in jezelf. In overeenstemming met die jesh, met die en shin. We zijn schoonmaier, tin Lemehavi, elf, lach. lach. Gods ring, Malay, Mikol, en dat is wat die jeugd zegt tegen hem, de letter jeugd. We zijn zo merd, de gezegd in de bijmonde van die letter jeugd. Zodat jij jouw schatkamers zou hebben. Malay, Mikol, die vol zijn van alles. En dat kan je alleen hebben als je aan jezelf werkt. Dan zal je voelen dat, jij, dat jouw sch sch schatkamers vol zijn van al het goede. Alleen jij moet het doen in jouw eigen kilim, niet geloven in die, in die, in die, in die. Dat is niet meer nodig. Ik bedoel, in deze tijd, begrijp je dat? In de tijd, wij staan aan de, aan de, aan de vooravond van de komst van het licht, die gedaan in deze tijd. Wat het ook wat het nog duurt is niets. Maar dan, iedere, elke mens moet zelf mondig zijn, stand, uh, zelfstandig zijn. En uh, zelfverantwoordelijk ver, verantwoordelijk zijn voor zichzelf. Voor je eigen kilim. En niet aanhangers zijn van religieën of van die groep en die groep, van springen van de ene groep naar een andere groep. Alleen jij en jouw kilim. Jij en Eenshoof. Nou, wat wil je nog meer? Elf. De hainu bashiur rakatuf. Twaalf wat zo tegen hem. Emale. Dat wil zeggen, wat betekent dat dat de jood zegt tegen hem dat uh, op dat jouw eh, schatkamers vol zullen zijn van alles. De Aaino dat wil zeggen. Zoals in dezelfde mate als het vers. Dus rijmt met het vers wat wij hebben geleerd, ge, gelezen, nieuw van, van de spreuken 12. Wat voor twee hem, alle, zoals Shlomo zegt, Salomon zegt, en hun schatkamers zal ik vullen. Hashem zelf zegt, hun, schat, hun schatkamers zal ik vullen. Voor aan wie? Wie Yesh lief heeft. Dus wie jud en shin in die verbondenheid lief heeft. We zullen dan ook natuurlijk zullen leren wat die jud shin is. Die jud shin, dat zijn de mogen die de abovijma ontvangt Eigenlijk. Hey, Hier ziet het? Dat zijn de, ik say, dat het dat zijn de erfenis van de abovijma. Kunt opletten. Wie is boven de abovijma? Van het siloud, hè? Huh? Arihampin. Wie is Arihampin? Welke sfera? Keter. Keter, Arihantin natuurlijk. Arihantin is Keter. Uh, zijn twee Keters in de in Er Zijn Aartik, uh, ja, en Arihantin. Aartik is een verbindingsschakel. Ja, artik is is, is maakt wel is eigenlijk geen deel maakt uit van de wereld atzilut Het verbindt verbindt met de Ak, ja? met de wereld vooraf is een tussenschakel. Maar de, maar de echte ketter van de, wereld, van de wereld, dat wil zeggen, dat wil zeggen, de ketter die gedraagt zich naar de tweede Zimtzum. Dat is, dat, dat is En nu goed opletten. Hij zegt niet, misschien zal hij dat wel later zeggen, ik weet het niet, over die yes. Maar goed opletten, wat betekent die, hij, hij zei die, Yesh liefhebben. Wat betekent dat? Iemand kan kijken naar de gematria van Yesh. Wat is de gematria van Yesh? Jutschim. Jutschim. 310. Iedereen ziet het? De gematria 310. En dat zegt ons dat dat is, de, dat is dan de mochen. Mochen. Mochen. Die mogen de hae, ja, die lacheren ontvangen, dus die zon ontvangen en de zielen natuurlijk dezelfde ontvangen dan, via de zon ontvangen. En dat is dan Chokma en de Bina. Ja, Jud is Chokma en Shin is de Bina. En dat is de Gematria 310. En de gematria 310, dat is, en dat is dan aboehima, ja of niet? En boven de aboehima is nog de ketter, ja, ketter. Dus de alle mogen komen van wie? Van de arie -Hanpin. En arie geeft aan aboehima mogen wat horen, de mogen die horen bij aboehima, dus... Is minder natuurlijk mogen dan, dan, dan bij Arihant Ja? Welke mogen zijn er bij Arihant -Pin? Pin? is de sfera Keter. Hoe schrijf je Keter? Keter schrijf je hoe? Keter schrijf je kaf. Ja. Dan. Taf. En. Resh. Ja of niet? Iedereen ziet het? Kaf, Taf en resh. En nu, tell us eventjes, wat is de gematria van Keter? Huh? 600? 20. De hogere traptrede is altijd twee keer meer dan een lagere traptrede. Dat weten we wel. Dus De Keter is... De ketter is 620. Wat betekent ketter 620? Die heeft 620 lichten. En aan Yima geef je dan de helft. Geeft je dan lagere traptreden. Die geef je dan aan hen 310. Oké? Okay. Enzovoort. En natuurlijk, waarom? En natuurlijk, Aboujima, die geven aan lagere weer dezelfde, maar toch wel natuurlijk elke trap moet. Uh, nou, een beetje zo, dan betekent, maar dat is niet belangrijk, gewoon even, even zo, 310 betekent, dat is dan de, betekent die, die eigenlijk de erfenis van de aboehema. En dat is ook dan, we zien het wel, dat is dan de helft van het licht van de ketter, omdat op die manier, de hogere die geeft aan de lagere, lagere is, eh, heeft de lagere, lagere lichten, minder lichten, of minder ontvangt dan van de hogere. Dat is wat we hebben gedaan vandaag, het is bijzonder belangrijk om dat goed door te werken en, en bewust ervan te zijn dat bij elke traptreden moeten we opnieuw doen. Ja, en ermee akkoord gaan, niet tegenstribbelen. Want wij komen nooit op dezelfde trap, op dezelfde plaats weer terecht. Altijd de volgende, de volgende traptreden is altijd eentje verder. Al lijkt het ons dat het niet zo is. Waarom lijkt het ons niet? Omdat wij komen weer, weer in nevers. En dat geeft het gevoel, geef je, dat geeft het gevoel dat alsof we, alsof we vallen, als alsof we vallen. En het is een zwaar gevoel geeft het ook. Waarom? Geef je, jij komt op een hogere trap treden, kom je weer laag, kom je. Jij was al directeur. Ja, kijk nou hoe ook in dit leven iets gebeurt. Sommige iemand die bijvoorbeeld een directeur is van een klein bedrijfje, en dan gaat je dan promoties maken of een kleine afdeling. De afdeling van, van Philips. En dan is hij dan groot. Iedereen daar op zijn afdeling die keek naar hem zo op. Oh, dat is een grote, grote man, kijk hoe groot is hij, hoe, hoe de kennis, et cetera, etcetera. En dan opeens uh, wordt hij overgeplaatst, gepromoveerd naar een grotere afdeling. Maar daar gaat hij dan hier in, het, in, kleine, in een lagere afdeling, liep hij daar met een kostuumpje, met een met een. Zeg netjes aangekleed etc. en daar hoe kom je daar als het ware op een, op een vloer een vloerarbeider niet arbeider maar toch wel gaat hij dan een lagere functie daar bekleden, omdat die komt daar dan op een hogere ja op een hogere afdeling hij voelt zich natuurlijk aan de ene kant uh, aan, de, aan de ene kant is hij dan, natuurlijk voelt hij zichzelf dat die ja het is toch wel anders het is Vroeger had ik zoveel so respect en alles en kennis en nu kreeg ik dan een groter verband te zien en te werken met een groot verband. Nu vroeger moest je werken aan één detail van een, ja, van een, wat is het, wat doen ze dan, een lampje of, eh? een, lamp. een lamp of zo, so. en zoiets so alleen maar dat. En nu moet je dan werken aan een hele, hele, hele, een hele project of zo, so, met lampen, et cetera, dan... Oh, natuurlijk voelt je zich met vele... Ja, met vele lampen, of met vele combinaties, et cetera. Dan voelt je natuurlijk dat hij dan... Eh, moet je veel leren, et cetera, et cetera. Zo so is het ook bij het geestelijke werk. Het is... Daarom is het staan, de opstaan en vallen, is het... Je... Na een tijdje zal je niet meer opletten dat. Je zal dan... Of je... En die het naar jouw gevoel opstaat, of jij afdaalt in jouw gevoel, zal het voor jou met even zijn. En dat is een geweldige iets. Omdat, ja, omdat op die manier steeds te komen tot een toestand van. wat er ook gebeurt. Ik ben altijd de winnaar. <laughs> altijd de winnaar. Ik ben altijd de winnaar. Oké, okay, klappen komen geweldig. Geweldig. Laat nog meer komen, die klappen. Je moet je ook niet vragen daar natuurlijk. Zij komen vanzelf. Maar die klappen, wat dan ook. Ik ben tevreden. En weer, ook niet manisch. Ook niet, oh, ik heb nu dit, Deze traptreden bereikt. Ik, wat ik leer elke dag is echt om geweldig manisch te worden. Want elke dag heb ik zo'n geweldige dingen. Dan denk ik, hey, ik heb het nog nooit zo kunnen dat ervaren, wat ik nu leer, ik heb het al geleerd, maar nu pas, zie ik de dingen, telkens ik weer leren, le ik weet dat ik nog een keer zou leren, zou ik weer hogere dingen zien, want wat we leren is niet eenmalig, dat is dan steeds nieuwe niveau, test bijvoorbeeld wat we leren, is ook, je kan het uh, meerdere malen doen, vijf, tien keer, dan telkens zal je zien, het is altijd een hoger niveau. Wat jij zou maken bij jezelf. In je eigen keel. En als we weten dat het zo is. Dan ga ik dat, dat voor lief nemen. Dat is belangrijk. Wat nog vragen? Nog even. voor voordat wij nog een... tien mm -hmm. minuutjes of zo. So. Nog vragen? Mm -hmm. Belangrijk is... Goed in het leven zo, so probeer je nieuwe, zo so mooie dagen zijn. Welke mooie dag of niet mooie dag? Iedereen gaat natuurlijk met vakantie. Probeer, als je met vakantie gaat natuurlijk, dan word je gauw manisch. Geweldig, geweldig zo so natuurlijk. Je gaat alles uit de baan springen, je gaat alle dingen doen. Goed opletten daarmee. Dus natuurlijk genieten, maar... Um, moet je zo zien. Je moet lichaam, jouw lichaam, iets geven. En je moet ook jouw ziel voeden. Twee dingen hebben we. Lichaam moet ook, moet je ook iets geven. Wie denkt dat die alleen maar geestelijk, alleen maar geest, ik wil alleen maar geestelijk, en niets anders. Wordt er niets van. Onthoud het erg goed. Want de twee systemen van werelden zijn, ja, reine en onreine. Je moet aan die onreine ook geven. Lichaam, je komt van het onreine systeem van wereld. Je moet het ook geven, maar hoe je geeft, wat je geeft. Je moet het op die manier geven dat jij geeft en tegelijkertijd dat jij eh, daardoor niet onrein raakt. Hoe moet je het doen? <lacht> Dat is een grote kunst. Dat? Hoe? Nou, Henk. Hoe kan je zweten? Op welke manier kan je zweten? Je kan zweten. Waardoor je zweet. Jij moet dan douchen. Ja, of niet? En maar jij wordt een beetje onrein. van binnen. Ja, of niet? Door iets wat je doet. Maar jij kan iets anders doen. En dat is allemaal doe je voor je lichaam, ja of niet? Maar wat kan je anders doen? Je gaat, je doet je, jouw sportpak aan. Jou, jouw gimschoenen. Je gaat drie blokjes omrennen. Om, om ja, rennen zo. Of nog iets anders. Of je gaat naar een fitnessclub. Je pakt iets, een paar ijzertjes en een beetje zo. Je gaat uitsweten. Je komt thuis. Jij gaat dezelfde douche in. Maar je voelt jezelf van binnen niet Onrein. Eigenlijk. Jij gaf aan je lichaam. Je kan aan je lichaam geven dit en dat en dat en dat van alles. Je kon in die tijd iets anders door iets anders tot zweet komen. Allerlei andere dingen bedenken. Ik zeg het, als voorbeeld geef ik alleen. Jij ja, of niet? Mm Hetzelfde -hmm. effect. En als je nog fitness doet bijvoorbeeld iets ja, of ga je squashen of iets anders dan ga je nog bijkrijgen, krijgen dat lichaam is nog meer tevreden dan, dan geef je een enorme kick aan je lichaam is tevreden maar dat moet niet het doel, van je, het doel voor jou zijn dat jij geeft aan je lichaam je moet het gewoon geven zoals we dat geleerd hebben als bordje geven precies altijd moet je dat zo geven en dan moet je altijd kiezen wat ik geef. De frequenties van alles. Dan moet je leren ook om te gaan. Maar dat je lichaam niet de baas gaat spelen. Dat het materiële niet de baas gaat spelen. Want, dan, want dan, is het, dan is het net of jij gaat dienen de schepping in plaats van de schepper. Het lichaam is schepping. Dan ga je dan dienen aan je lichaam wat iets wat niets is. Of... Eigenlijk citra agra, onreine kracht. kracht. Je gaat onreine het, het in plaats van het leven. Right? En naast wat je geeft, daarnaast wat je geeft aan het lichaam, moet je geven ook aan het geestelijk. Elke dag. Dus als je gaat met de vakantie en zegt: Oh, nieuwe twee weken geen Kabbalah, maar nu lekker gewoon. Kabbalah gaat voor mij niet, gaat niet weg. Je gaat ook de hele dag, de hele jaar, het hele jaar doe ik door. En nu lekker, lekker in de zee, zwemmen, et cetera, nergens <laughs> aan denken. Dan, dat is wat je lichaam zegt. Lekker, doe dat lekker. En dan ga je dan elke dag, dan ga je die dag extra aandacht geven aan je lichaam. Het lichaam begrijpt niet of jij met vakantie bent, of jij op je, op je stand, stand, stand, standaardplaats thuis bent. Het lichaam voelt, oké, okay, hij krijgt zoveel we krijgen, we aandacht. Zin. zin, precies. Dan, heb je, het is geweldig, zo krijg ik niet het hele jaar, de hele jaar. En nu krijg ik zoveel aandacht voor van, dus het lichaam gaat dat onthouden. Het lichaam leert alles goed. Onreine krachten leren erg geweldig, vergeten niets. Dus dan het lichaam gaat onthouden dat die extra aandacht... die hij geeft die aan hem... gedurende die twee weken. En dan, als je dan terug bent... met de vakantie, dan... De lichaam zegt weer, en luister... ik kom tekort. Ik ben gewend nu aan dit... aan dat, aan dat, aan dat. Oké, okay, ik, ik was met, met, met vakantie. Ja. maar het lichaam zegt... interesseert mij niet. Ik ben nu al... Uh, ik heb nu nieuwe smaken verkregen. Ik heb nu al... Zin om dat weer te doen. Wat is het nou? En dan ga je daarmee vechten. Dus ook daar, ook als je met vakantie bent, natuurlijk moet je daar veel gebruik van maken. Want jij hebt nu de tijd daarvoor. En moet je maar niet vergeten jouw geestelijke kant. Ook dan niet vergeten jouw geestelijke kant. Want elke dag moet je weer, jouw ziel, jouw neshama vraagt weer... Om geestelijk voedsel. Om de man uit de hemel. Ja, en jij voedt alleen jouw materie. Dat goed opletten dat jij, iedereen gaat nu zo'n beetje met, met vakantie of meer aandacht aan je lichaam geven, geen probleem. Alleen goed opletten, beide moet je voeden. Maar goed opletten hoe jij dat doet. Niet laten jouw lichaam, alleen jouw lichaam kan, alleen het lichaam van een mens, lichamelijk, kan manisch worden of depressief worden. Jouw geestelijke kant kan nooit manisch of depressief worden. Dat hey? huh? is de Dat Alleen de middellijn, Precies, de middelste lijn. <coughs> en nog twee woorden over de correctie. Hoe moeten we ons corrigeren? We hebben in elke, part, in elke toestand Twee, twee delen van de parzof, ja. Boven de Gazé en onder de Gazé. Boven de Gazé, de tikkun daarvan is Orchazadim. Okay? Orchazadim. Dus boven de Gazé is altijd Ima, altijd Bina. Die beschermt de Kilim boven de Gazé Chesed Goratje Feret. Die beschermt zij. Dus Onder de Hazé, wat moet je doen onder de Hazé? Het is altijd zo, ook in de wereld en ook in de zielen. Hoe moet je doen onder de Hazé? Onder de Hazé, hetje koen is orchasadim met scheutje chokma. Dus, hey, orchasadim daarin chokma. Dat is de correctie van onder de Hazé. Want onder de Hazé heeft chokma nodig. En die Chochma, dat wij noemen Chochma, het zijn eigenlijk Gwurot. Ja, want onder de gezet hebben we dan Chassadim en Gwurot nodig. Gwurot is net als Chochma, alleen op het niveau van de zon. Dus hier duidelijk. Dus boven de Geze, daar hebben we Chassadim nodig, betekent bij ons een parzoof van boven tot de Geze, tot de borst. Chassadim. Dus als in jouw hart iets op... op uh, Gaat opkomen iets van zo'n so, gworot of zo, so, dan moet je weten dat het niet de plaats daarvan is. De plaats daarvan is onderaan, onder de gezemar. daar mag je ook niet de gwroot, gochma gewoon via de linkerkant komen, maar via de middelste lijn, chassadim en gworot, Oftewel, chassadim met een schijntje, met een met een beetje gochma. Dat is. Als je dat weet, dan weet je hoe je moet jezelf corrigeren in grote landen.